Terwijl wij gaan shoppen, natuurlijk. Ja, het is tenslotte voor iedereen vakant. Sunparks in the middle of everywhere. Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 85% korting. En iedere 25ste boeker krijgt een gratis verblijf. BeachNet, het van BeachNet in de Atelstraat bestaat al meer dan 5 jaar en heeft zijn diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van maatgemaakte systemen voor particulier en bedrijf. Beachnet, een veelzijdig computer- en internetcentrum aan Haltestraat 61 in Zandvoort. Mel voor meer informatie 023-5730-749 of kijk op www.beachnet.nl. De redactie, maar ook uh, vandaag gastvrouw in Hotel Hoogland. Dus mochten er mensen zijn die je nog behoefte hebben aan een kopje koffie, het wordt hier gratis uitgesproken. Techniek: één Roy is afgevallen, uh, de andere is overgebleven. Dat is uh, Roy Haldeman en hij doet ook de muziek. En Tom, wat gaan we doen in die twee uur? We gaan eerst even praten met twee uh, leden van Zandvoort, de Zandvoortse Jeugdraad over wat we allemaal snel als het uh, goed gaat, uh, hebben we straks ook nog uh, de watersportvereniging uh, die langskomt, met het ja, rond Paviljoen, en Albert Kooper zal daar het een en ander over vertellen ja, en dan zijn we morgenmiddag, uh, nee, morgenmiddag morgenochtend al uh, races op het circuit. Ja, ja en, en dan gaat Jaap ons alles over vertellen ja, ja want uh, dan uh, als we het toch nog raad hebben, dan kunnen we het dan even over de masters hebben, uh, die morgen worden uh, verreden, maar eerst even een stukje muziek lijkt me heel verstandig bijvoorbeeld wat het laatste over de honden dat het te veel was. Heb je? Ja. ja. Heb je zelf een hond? Ja. ja. En hoe laat jij de hond uit? Ik laat hem bijna nooit uit. Dat laat je doen. Ja. Ja. <laughs> maar als je de hond uit zou laden, wat zou je dan doen? Nou, ik zou het sowieso wel opwerken. Ja. Ja. ja. Gebeurt dat? dat? gebeurt dus volgens jullie gewoon te weinig. Ja. ja. ja. Heb je ook een ja. hond hier waar? Nee. Uh, nee. nee, maar er kwam zo'n man over vertellen, over de ongelukken Dan gaan we kijken over het uh, feest. Dan gaan we zeg maar een feest organiseren en zo. En kijken we waar we het kunnen doen en zo. Ja, want daar heb je toch wel een ruimte nodig. Ja. Ja, als het binnen huis wil doen. Ja. Ja. Dus waar zou het kunnen? Ja, ook uh, in een tientje. Maar dat is misschien wel het einde. Dus dat zou ook misschien op het stap wel Ja, dan moeten we die zeg maar aansturen Ja, we bij de jeugdraad. En dan moeten we kijken wat we ervan vinden En dan gaan ze hem volgens mij Ik uh, weet niet meer precies Gaan ze hem doorsturen ofzo Danke.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 voor de hoofdtribune En daar uh, zal, die, uh, zal dat gevecht van plaatsvinden. En als het goed is. Heb ik het laten verteld. Zal ook Sebastian Vettel dus daar mee meedoen. Dus het is voor, uh, voor de jongeren is dat een, uh, een heel bijzonder uh, iets om, om te doen. Uh, dat is uh, dan de ene kant uh, van het verhaal. Natuurlijk uh, ook Formule 3. Die uh, gaat rijden. Uh, er zijn uh, mensen uit het... Uh,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 Uh, maar die uh, Formule 3 heeft daar wat uh, concurrentie van die GP3 uh, gekregen. Omdat dat programma voor uh, een aantal teams interessanter is dan een Formule 3 uh, race uh, te rijden. Dus dat... Ja, dat, dat Financieel interessanter. Wat je meer, ja, En het uh, raceprogramma. Ja, ik zei al, Formule 3 uh, gaat er rondrijden. Uh, wat ook uh, gaat uh, rondrijden, is een, uh, een afgeleide van de Formule 1. Dus nee. sowieso uh, dat, de, dat te zien. En uh, uh, formule 0. Nou, we hadden dus hier net al één rijder die dus uh, slagstel naar het circuit uh, ging. Op de fiets? Nee, op de, op de, op de scooter. Sporten. Op de scooter. Op de scooter was dat. En daarnaast uh, hebben we ook nog een aantal nationale raceklasses. Dat is de Dutch GT4, de Dutch Supercar Challenge en oh, okay. uh, de Formule Swift en de Formule 4. Nee. Weet je wat nu gaan doen? Ja, we gaan een plaatje draaien. plaatje draaien. Dan gaan we Ja. heeft er gemaakt, maar nu in de uitvoering van Als je ligt er weer een telefoon kopen. Ja, ja. Maar um, ja, we, zijn heel, we zijn als VN ook heel gelukkig, want we mogen dus een uh, jaar rond het havengebouw neerzetten. Nou, en waarom moeten jullie dat? Uh, dat heeft een aantal redenen. Uh, enerzijds exploitatiekosten. Uh, anderzijds ook de veiligheid, want de watersport ontwikkelt zich op een manier die 20 jaar geleden niet voorzien was. Als je kijkt naar kaiters, die gaan het hele jaar door het water op. Mm -hmm. En wat je op dit moment ziet is, uh, omdat er in de paviljoen staan, dat ze... ...eigenlijk zitten over ja, de Zandvoortse kust. Dus dat betekent dat geen overzicht dus? Niet overzichtelijk, dat betekent ook een kaart te zorgen voor een eigen veiligheid over het algemeen. Maar ja, je kunt ook eens keer iets niet zien, en dan heb je een ongeluk. Hè. En op dit moment zitten moeders gewoon in hun auto's en de jongere kaart te staan... ...boven de boulevard te kijken van hoe gaan mijn zo en hoe kan het gaan. De, dus, de, dat is al past voor de samenhorigheid. Oh, maar dat kan nog steeds. <laughs> <grijpte> ja, hoe in op opzicht dan? Want dan, dan even. Nou, ja, maar wat komt er het op en afbouwen? Uh, ik heb digitaal niet zo precies in mijn hoofd, maar het is het grootste deel van ons, uh, van ons budget. Uh, gaat daarin op. Ja. En dat is in jaar terug. En bovendien, je krijgt dus heel veel slijtage door het constant op ja. uh, en Jij zegt de samenhorigheid, hoe ga je dat dan doen? Ja. Wat weg moet, is de haven. Ja. Dus de Katamara's van en het clubgebouw blijft staan. Dus je moet die haven ook opbouwen. Die samenhorigheid is wel geborgd op deze manier. Ja. En het wordt waarschijnlijk sterker dat je ook ziet bij elkaar kunt zitten. Want op dit moment is het zo dat je zorgers een vereniging en zwintig is de elkaar niet. En dan moet je het voor je bekend maken met elkaar. Even heel zwart-wit. Dus het is niet uh, informeel uh, in de wintermaanden veranderen. Best ja. veel, ja. We ja. hebben bijna 100 boten liggen en ik geloof zo'n 40, 45 kaiters en surfers. En we krijgen dus meer capaciteit ja. voor het kite- en surf Het Katima-Arans blijft ongeveer gelijk, maar die groei is, het is toch weer bent en naar het clubhuis en een biertje lukken. Ja, op van een, een, uh, een cola. Ja. Albert, uh, je zegt we krijgen meer capaciteit, betekent dat dat dat jullie mogelijkheden kunnen creëren voor overnachten? Op onze vereniging? Nee, in de haven. Dat voor gasten, dus. dat bedoel ik. Ja. ja, die hebben we nu ook al. Er nu ook al. Ja. Ja. Als uh, mensen bijvoorbeeld van uh, Zuid-Holland naar Tessel toe gaan, dan komen ze. Badgelegenheid, meer toiletgelegenheid. Uh, de kantine boven wordt er, ruimer en gezelliger. Wat groter. De hele uitstraling. En die kun je zien op de, web, de website van Baanspoortvereniging Zandvoort. We uh, gaan een filmpje. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Ik heb gezien, ja. ja, uh, ja. Dan zie je ongeveer wat, uh, wat we verhogen. Omdat het resultaat helemaal hetzelfde wordt. Is er ook een beetje van, van de prijs die eraan prijskaartje. Maar uh, ja, het, het wordt ruimer. Het wordt moderner. Het wordt gezelliger. Ik denk dat je het zo moet zien. Zoals met Open Heart, heb ik gezien. Ja. <laughs> voor de winter, ja. dus je kunt ook in de winter kun je lekker naar je clubhuis toe gaan. Ook Dus het is best substantieel. Mm. Ja. Hoe zijn jullie aan, aan het ontwerp gekomen? We hebben zes architecten en architect-aannemers gevraagd om een met een te komen. En we hebben gezegd, luisteren we niet zo heel veel geld. Dus dat moet je. Dat is jullie investering. We hebben, we hebben een, een jaar rond bouwcommissie. Een jaar rond clubhuiscommissie. En we hebben een uh, bestuur. Mm -hmm. En we hebben met die commissie en het bestuur... Zes uh, ontwerpen bekeken. En daar is uiteindelijk een wind ontwerp uh, uit te zijn gekomen. En van wie is het? Uh, Benelaar uit Amsterdam. Door mijn Lempster architect. Hebben ze al midden van dit soort uh, projecten ge gebouwd? Ik weet dat ze een mooie woonhuizen gebouwd hebben. Verticale louvers moeten staan. Dat zijn dus houten delen die het zonlicht filteren. Ja. Uh, er zijn overstekende uh, uh, dakdelen. En dus zomers wordt, het, uh, wordt de zon daardoor weggevangen. Maar zoveel de zon daar staat, schrijft er door alles vasten binnen. Dus je gebruikt eigenlijk zeer weinig energie om het op temperatuur te houden. Het Nee, oké, okay. dus dat, dat, dat was ook mijn vraag. Ja, van, uh, maar dan, je hebt dus ook gekeken hoe dat in de andere landen, en daar staan dus ook oh, dat soort houten uh, werken. Ja, we hebben eigenlijk um, hebben we gekeken van, als je echt um, snel wilt afruimen, uh, als je even doen, ja, dan moet je dus iets hebben dat gepreformiceerd is. Ja, ja. Dan werk je met delen, die kun je uit elkaar halen en afvoeren. En ja, in dit geval is dat bij jullie dus ook. Oh, absoluut bijzonder wedstrijd organiseren, of ja, we zijn bezig uh, polit en politiek.